De vorige week heb ik gezegd dat jullie mochten schrijven welke liedjes jullie op deze laatste baren uitzending wilden horen. En ja, wat ik al verwachtte dat is gebeurd. Alle liedjes zijn zo wat gevraagd. En dan kunnen we natuurlijk niet alle liedjes zingen, maar toch wel een heleboel. Waarom dus? Waarom Waarom doe je Zo, dat was het weer. En kijk nu eens even op de klok. Is het alweer tijd om naar bed te gaan? Denk erom dat je er op tijd in ligt. Anders ben je net zo dom als... Barend Luf! Weet u wat er met Barend Luf ook was? Hij had altijd ruzie met de politie. Oh. Ja, hij dacht dat de politie er alleen maar was om hem achterna te zitten en bekeuringen te geven. Maar dat is niet zo. De politie is er juist om ons te beschermen. En als je het de politie maar niet moeilijk maakt...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 Als ik hem tegenkom op straat, de politie is mijn beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen uit. Als je hond is weggelopen of je bent iets anders kwijt, de politie gaat ons zoeken en die vindt het haast altijd. De politie is mijn beste kameraad. Want hij staat je altijd mee met raad en naad. Daarom groet ik de politie als we tegenkomen op straat. De politie is mijn beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. De politie leeft op alle dingen raad.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 je gooit de scherven op straat en schillen en allerlei rommel. Dan krijg je ruzie met de politie natuurlijk. Juist, ga daarom naar de dokter. Hij is een knappe man. Maar die barende deed dat niet. Die deed trouwens nog meer van die domme dingen. Hij is bijvoorbeeld ook helemaal niet zuinig op zijn fiets. Hij rijdt er zo de stoep mee op, wanneer maakt hem nooit schoon. En hij pompt zijn banden niet op. Oh. Doen jullie dat wel? Nee. Oh, laten we dan maar eens even gauw zingen van 'Mijn fiets, daar ben ik zuinig op.' Mijn fiets, daar ben ik zuinig op. Ik kan geen nieuwe kopen. Heb ik geen fiets, dan heb ik niet en moet ik verder lopen. En op die fiets, daar zit een lamp. En op die fiets, daar zit een lamp. Dat is een morgen. Belt. En op die fiets daar zit een wel. zo nodig bel je maar, maar als die bel het niet meer doet, dan brengt het groot gevaar. En de bel van de fiets, en de lamp van de fiets, en de fiets, daar ben ik zuinig op. Ik kan geen nieuwe kopen, dat ik geen zin van, heb vind niet, en moet ik verder lopen. En aan die fiets daar zit een wiel. Aan die fiets daar zit een wiel dat rijdt over de grond. Maar rijd je en een dus stoep mee op dan blijft dat wiel niet rond. En de wiel van de fiets en de daal van de fiets en de lamp van de fiets en de fiets daar ben ik nou op. Ik kan geen nieuwe kopen. dan zit geen fiets dan heb ik niets en moet ik verder lopen. En om dat wiel daar zit een band. En om dat wiel daar zit want die was goed opgekomen Omdat ze bijen zag Ze tromt zo gauw nog ik kon En de band van de fiets En de wiel van de fiets En de woon van de fiets En de land van de fiets En de fiets Daar ben ik sluim Of ik kan geen me nieuwe kopen Heb ik geen fiets Dan heb ik niets En moet ik verder lopen Juist Dan moet je verder lopen Als je geen fiets meer hebt Zo jongens Dus in het vervolg Allemaal je banden oppompen Anders ben je zelf een barend luf.